Iedereen zal de gevolgen van de bezuinigingen gaan merken. Regio's en gemeenten krijgen volgend jaar al 6 miljard euro minder van Rome. Alle Italianen moeten meer belasting betalen, onder meer door een btw-verhoging. Het grootste Griekse pensioenfonds heeft ontdekt dat het uitkeringen heeft betaald aan 1473 mensen die al waren overleden.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 Volgende week debatteert de Kamer over het steunpakket en de presentatie van Rutte. Het weer vanavond in het Zuidoosten nog buien, morgen zwaar bewolkt. In de middag buien, het wordt 20 graden op de Wadden en een gaat op 24 in Limburg. Zondag vooral in het Zuidoosten, kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS, NOS Radio the Langs de lijn, met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van vrijdag 12 augustus, de dag waarop Olympisch kampioen op de baan Marianne Vos een keuze maakte. Volgend jaar geen baanwedstrijden voor haar. Ze zet alles op de Olympische wegwedstrijden. Geen moeilijke beslissing voor de alleskunner. Het is niet moeilijk om te kiezen als je weet dat dat je kans op de succes vergroot. Ik vind het heel mooi om verschillende disciplines te combineren, maar alleen als het kan. Een grote Ajax-delegatie toog naar Barcelona voor een evaluatie met Johan Kruijf van de eerste drie weken van de nieuwe Raad van Commissarissen. Die weken verliep al met de nodige hobbels. Maar waarom gingen nou acht mannen naar Barcelona... en kwam die ene niet naar Amsterdam? Correspondent Edwin Winkels hoorde het uit eerste hand. Ik zag Johan vlak voor de vergadering heel even. Zijn, zijn antwoord was heel erg duidelijk. Hij zegt, augustus is mijn vakantiemaand. Dan is alles dicht bij mij. Dan ga ik echt nergens heen. We proberen contact te leggen deze uitzending met Kea Molenaar... die zelf bij het gesprek zat. FC Twente speelt morgen voor het eerst in het eigen uitgebreide stadion... Maar natuurlijk niet met een feestelijk gevoel. Begin juli kwamen twee mensen om het leven toen het dak instortte. Twente zal erbij stilstaan, zegt voorzitter Joop Munsterman. Wij houden een minuut stilte. Uh, we laten wat beelden zien en, uh, van de slachtoffers. en uh, Ja, dan is het een soort afsluiting. Maar niet voor henzelf. dat besef ik ook heel goed. Dat en meer tot 11 uur in Langste Lijn. Ja, een van de belangrijkste Nederlandse troeven op de Olympische Spelen volgend jaar in Londen is toch wel Marianne Vos. Dit weekend gaat de wielrenster al op verkenning in de Engelse hoofdstad. Voor vertrek vanavond maakte ze bekend dat ze een harde keuze heeft gemaakt. Ze gaat zich dus volledig richten op de wegwedstrijden. De baan waarop ze eerder al Olympisch goud won laat ze schieten. De uitleg van Vos. Het is echt de afgelopen maanden heel goed gegaan op de weg en ook op de tijdrit.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 wil ik daar de kans zo groot mogelijk maken. En ik denk dat dan ook, uh, ook de kans op succes het grootst is. Ja, jij bent sowieso bezig met succes en waar je meedoet wil je winnen. Is het ook zo dat op de baan, gewoon ook al focus je, je daarop en concentreer je daarop, dat de kans op winnen daar gewoon minder groot is? Nou ja, op de weg heb je natuurlijk ook nooit garanties. Dus zowel op de tijdrit als op de, op de wegrit kun je daar uh, als, als sporter überhaupt nooit uh, zekerheid in hebben. Maar ja, om de kans groot mogelijk te maken, moet je wel uh, uiteindelijk uh, een, een keuze durven maken. En op de baan is het inderdaad uh, in sommige gevallen best wel een loterij. Was het moeilijk om te kiezen? Want kijk, jij bent zo iemand die eigenlijk alles wil, hè? Overal aan meedoen en dan kan overal winnen. Was het moeilijk om nou gewoon te zeggen, nu al, een jaar van tevoren, ik laat gewoon één ding vallen? Ja, het is niet moeilijk om te kiezen als je weet dat dat heel belangrijk is. Als dat uh, je, je kans op su succes vergroot. Dus uh, ja, ik... ik... Ik vind het heel mooi om verschillende disciplines te combineren. En uh, nou ja, dat is de baan, het, het veld rijden, de weg. Maar alleen als het kan. En alleen als het, uh, als het voor mij gewoon ideaal te combineren valt. Goed, dan. Uh, wat weet je van Londen? Je staat op punt om naar Londen te gaan. Hè? Je gaat dit weekend ga je daar eens kijken hoe, hoe, het, daar, hoe het daar allemaal eruit ziet. En hoe, hoe dat parcours loopt. Wat weet je er op voorhand al van? Nou ja, wat we hebben gehoord van de parcours. Natuurlijk wat we hebben gezien op, uh, op video is dat het. Uh, niet al te selectief is, het, uh, zowel het wegpercours als de tijdelijk het percours uh, is niet heel erg bergachtig. Nou ja, het is wel goed om dan te zien of dat echt zo is en of dat het ook echt uh, ja, de kans groot is op een sprint bijvoorbeeld. En ook daar heb ik me afgelopen maanden wel op gericht om te kijken ja, hoe groot uh, ja, mijn mogelijkheden daarin zijn. Daar hangt natuurlijk ook wel die keuze mee samen. Je hebt alles al gewonnen? Je bent zelfs een olympisch kampioen, dan wel eens aan op de baan. Hoe, hoe, hoe belangrijk is zo'n olympische uh, wegmedaille voor jou? Zo, als je daar goud zou kunnen winnen op de weg. Nou ja, Natuurlijk is dat uh, heel belangrijk. Spelen ja, zijn voor een sporter het hoogst haalbare. Maar ook, ook een WK is natuurlijk voor mij altijd heel belangrijk. Uh, eerst komt Kopenhagen nog, ja. dan volgend jaar Londen en dan, uh, dan Valkenburg. Maar ja, ja, inderdaad, ik heb al een, een, een goud op, op de baan. en uh, nou ja, Ideaal voorbereid op de weg om daar... Uh, ook de kans op succes te groot mogelijk te maken. Dat zei Marianne Vos tegen verslaggever Han Kok. hit van Caro Emerald. Back it up. Het was een uh, mooie dag voor Wout Poels in de ronde van Lain. De renner van Vacan won de derde etappe in Frankrijk. Met dank ook aan Johnny Hogerland. Hij pakte de leiderstrui met nog maar één rit te gaan. Wout Poels is aan de telefoon. Goedenavond Wout, wat was het voor overwinning vandaag? Uh, een hele mooie en het uh, ja, uh, is altijd mooi om te winnen eigenlijk. Ja, maar was het een moeilijke overwinning? Uh, nou, het was vandaag echt een heel lastig parcours en er werd al vanaf uh, kilometer nul gelijk koers uh, ja, gemaakt eigenlijk. Uh, Demereren, groepjes weg en uh, ja heel veel klimmen en uh, dat pakte er gelukkig allemaal goed uit. Wie had je met je mee? Uh, ja, Johnny zat eigenlijk uh, heel de dag bij mij en daar heb ik eigenlijk heel veel aan gehad. Uh, veel op kop, uh, kop gereden en uh, ja, dat was gewoon een, een, een belangrijke factor vandaag. En de medevluchters? Uh, ja, op de laatste alleen nog uh, Roland en uh, Montgoutier, dus uh, ja, dat zijn ook niet de, de minste. En dat is dan wel mooi als je die uh, in de sprint kan verslaan. Ja, wa wanneer dacht jij... Hé, hey, wacht eens even. Dit zou ik wel eens kunnen gaan winnen vandaag. Uh, nou, ik was uh, eerst eigenlijk vooral bezig om, uh, om de gele trui uh, te pakken. Dus ik uh, was in het groepje eigenlijk alleen maar gewoon volle bak en draaien. En die andere twee waren... Uh, ja, een beetje aan pokeren, niet zo lange kopbeurten. Maar toen dacht ik in de laatste kilometer van. Uh, ja, wacht eens even. Ik denk uh, misschien kan ik de sprint gewoon in. En toen heb uh, ik het pas ingehouden. Ja, precies. En dan heb je het dus gewoon allebei: en een etappe-overwinning en het geel. Ja, inderdaad. Kan je, kan je dat geel houden? Kun je ons dus meenemen naar de dag van morgen, die, die etappe? Uh, ja, morgen is finish op de Grand Colombier. Hmm. En uh, ja, normaal gezien. Uh, dan ja, moet ik er wel een beetje overheen kunnen komen. Ja. Dus uh, op zich uh, zijn de kansen wel goed uh, dat ik hier uh, de eindoverwinning uh, kan pakken. En dan weer met Johnny als hulp? Uh, ja, ik hoop het wel. Uh, en dan misschien nog een paar uh, andere ploegenoten, Maar uh, dat zullen we morgen wel in de wedstrijd zien. Dit is uh, voor jou een fantastische voorbereiding, denk ik, voor de Vuelta. Zie je dat zelf ook zo? Uh, ja, het gaat super. Uh, uh, de Tour uh, natuurlijk verlaten met ziekte en... Uh, ja, dat was heel balen, maar uh, toen heb ik nieuwe doelen gemaakt. Dan ben ik naar de Ronde van Polen gegaan en dat ging eigenlijk ook al gelijk heel goed... waar ik vierde in het eindklassement werd. En uh, ja, hier, hier loopt het ook allemaal lekker. Dus, uh, dus een super voorbereiding op de daar, denk ik. Ja, dus je hebt heel snel die knop kunnen omzetten na het afstappen in de Tour... en weer nieuwe doelen kunnen neerzetten. Uh, nou, ik moet zeggen dat het toch wel een tijdje heeft geduurd... ik er een beetje overheen was, dat ik, uh, dat ik thuis zat en niet meer in de Tour... Maar uh, daarna heb ik die uh, knop goed om kunnen zetten... en, uh, en goed getraind uh, om naar de Vuelta te werken. Dus nu in een goede vorm en helemaal gezond naar de Ronde van Spanje? Ja, inderdaad. Dankjewel, Wout Poels. Overigens wordt morgen de officiële Vuelta-ploeg van Vakant Soleil bekendgemaakt. Maar het is duidelijk, Wout Poels is dus al zeker. We gaan uh, van de Tour de Lens naar de Eco Tour. Edvald-Bosson Hagen heeft daarin opnieuw de macht gegrepen. De Noor had vijf seconden achterstand op Philippe Gilbert... maar die maakte die in de tijdrit van vandaag meer dan goed. Hagen leidt de wedstrijd door Nederland en België... met twaalf seconden voorsprong op Gilbert. De dagzegen in Roermond ging naar de Nieuw-Zeelander Jesse Sergeant. Hij reed toen het nog droog was. Een groot deel van de specialisten reed de tijdrit in de stromende regen. Ook Lars Boom... Toch werd Boom vijfde. Sebastian Timmermans sprak met hem. Ik kan me voorstellen dat jij wel even een krachter... En hebt uh, uitgeroepen toen je net begonnen was aan je tijdrit. Hoe bedoel je? Nou, toen je naar boven keek en voelde oh, wat ja. eruit kwam. Ja, ik reed naar de start toe. En toen zag ik dat het uh, al heel donker werd natuurlijk. Ik had twee rondjes gereden zelf en daarna uh, achter Theo aangereden. Uh, ik wist wel dat het droog was. Alleen ja, toen ik vertrok zin, maar toen begon het een klein beetje... De misere, dus ik heb uh, wel vol, vol kunnen starten, zeg maar. Uh, alle risico's gepakt tot de uh, halve week eigenlijk, dus tot het tussenpunt. En toen begon het eigenlijk echt heel hard te regenen. En toen, uh, toen verloren ik gewoon heel veel, denk ik, op, uh, op Sargent. Maar als je desondanks deze tijd rijdt? Ja, ik, ik was teleurgesteld over gisteren. Ik voelde mij uh, goed, maar niet super. En uh, ik had daarbij moeten zitten als ik een klasse klasman had wilde rijden. En, uh, ik wou dat vandaag een beetje goed maken uh, richting de ploeg... En, uh, ja, dan is het jammer dat je halverwege dat je, dat, je, ja, dat je nat rijdt natuurlijk. En anders uh, weet je misschien gewoon niet, denk ik. Hoe was de sfeer gisteravond? Nou ja, niet, uh, niet super gezellig in de bus. Uh, ja, we hadden niemand mee op 20 man. Uh, ja, ik, uh, ik ben hier toch met een klein beetje ambitie gestart, uh, mag je wel zeggen. En, uh, week voor in was toch wat ziek geweest voor, uh, goed verkouden. En uh, ja, dat merk je nu gewoon een beetje in je conditie. En, uh, en dat is gewoon jammer. Het voordeel is wel, door de weersomstandigheden van vandaag, dat veel rijders die, van die gisteren tijd verloren en die, of die gisteren tijd pakten, nu weer tijd verliezen. Het schuift weer wat meer in elkaar. Ja, dat klopt. Als ik gisteren vijf minuten verlies, dan win ik misschien vandaag de tijd hebben, omdat je helemaal droog rijdt. En uh, dat is gewoon, uh, ja, dat is een dubbel gevoel. Alleen uh, het schuift inderdaad een beetje in elkaar. Ja. En er komt zondag nog een rit door Limburg. Ik kan me voorstellen dat jullie daar plannen hebben. Ja, morgen is een lastige aankomst denk ik in Genk. Daar we vorig jaar naar beneden in de tijdrit. En dat is toch wel best wel redelijk berg op. Uh, Limburg is een mooie dag denk ik. Uh, alleen het is jammer dat we uh, ja, iets te ver van de, van de bergs af finishen. Maar voor de rest is het een mooie dag denk ik. Het is wel de laatste rit. Dan wordt er anders gekoerst dan wanneer het midden in een ronde zit. Kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Uh, daar moet je gewoon uh, vol gaan. En uh, dan moet je ook met de ploeg vol Dat is wel de bedoeling, denk ik. Lars Boom staat na vandaag 12e in het klassement. op 1 minuut 11 van Boazon Hagen. De Eneco Tour was voor Skill Shimano vaak de meerdaagse wedstrijd van het seizoen. Maar dit jaar is dat wat anders. Want Skill doet vanaf volgende week ook mee aan de Ronde van Spanje. En dus is voor sommigen de Eneco Tour een mooie test om te kijken hoe de vorm is. Een reportage van Sebastian Timmerman. De volgende man die hier binnen gaat komen, Kenny van Hummel. 1937, 1937. Het is minuten, 30 seconden. Het is niet zo ver lopen vandaag. Direct achter de finish van de tijdrit in het centrum van Roermond staat de bus van Skilcimano. In de huiskleuren wit, rood, blauw en een beetje groen. En met de zeven fietsen van de overgebleven renners in deze Eneco-tour voor de deur. Koen de Kort staat twaalfde in het algemeen klassement. En de ploeg zit in veel ontsnappingen mee. Marijn Zeeman, de ploegleider van dienst, is dan ook redelijk tevreden. Um, nou ja, we, zijn, we zitten wel op schema. De, zeker wat betreft het klassement. Het uh, was een ambitie uh, om met Koen in de top 10 te rijden. En daarvoor moest hij eerst gisteren zorgen dat hij bij de voorste kon blijven. Dus dat is gelukt. Vandaag de tijdrit en zondag uh, die zware rit. Dus het is nog wat voorbarig om te zeggen dat het ook gaat lukken. Zeker als we zo meteen de tijdrit uh, gaan zien. En er staan toch ook best wel veel tijdrijders nog in die eerste groep. Dus ja, gematigd uh, tevreden denk ik. Ja. En terwijl Koen de Kort aan het warm rijden is voor zijn tijdrit... praat ik met Zeeman verder over de Vuelta die volgende week begint. De Kort gaat daar rijden, Tom Veles, idem dito. En daarom start Veles niet meer in deze Eneco Tour. De Vuelta werpt wat hem betreft de schade hoe vooruit. Nee, Tom heeft vier dagen in Polen gereden. Uh, vier dagen rust. Nu hadden we afgesproken dat hij hier dan uh, tot en met de Waals uh, etappe nog uh, eigenlijk zou gaan trainen. Daarom zat hij gisteren ook in ontsnapping. Mocht echt een goede zware dag maken. Uh, en hij is vanmorgen naar huis gegaan en hij gaat nu rusten. En dan uh, volgende week de Vuelta. Merk je dat bij uh, meerrijders... dat deze ronde nu voor jullie toch ook een beetje in het teken staat... van die ronde van Spanje, die volgende week gaat beginnen? Uh, nou, en met Tom natuurlijk in ieder geval. Verder uh, Koen en, en, en Roy die hier rijden. Koen de Korte en Roy Curves. Dus uh, Koen die heeft nu gewoon echt, echt alleen maar de focus op klassementen in de Eco. Dus, dus we spreken nog niet over... De, uh... Um, over de Vuelta. Roy die gaat vandaag wel rustig doen. Uh, die heeft gisteren ook in de finale werk gedaan voor Koenen En heeft het laten lopen. En die wil nog één keer meezitten. Maar ja, die, die is wel nadrukkelijker ook met de Vuelta bezig. Dan gaan uh... Gilbert laten vertrekken en Koen de Kort gaat bij ons binnenkomen. Koen de Kort, die gisteren een dijk van etappe heeft gereden. Op weg naar de Ronde van Spanje. De het was de bedoeling dat Koen de Kort vandaag wel voluit zou gaan in de tijdrit. Maar ja, één ding heb je nou helemaal niet in de hand en dat is het weer. 19 minutes en 15 seconds. 19 minuten, en 15 seconden. Ja, inderdaad. Ik was al aan het warm rijden en het zag er allemaal zo mooi en droog uit. En eigenlijk op het moment dat ik uh, mijn pak aantrek om naar de start te vertrekken, begint het ineens heel hard te regenen. Dus ja, dat is uh, balen. Ik heb wel uh, een klein beetje risico's genomen, maar uh, zeker onder controle gaan we. Ik, bedoel, uh, ik heb er niks aan om hier te vallen en uh, misschien zelfs de Vuelta uh, daardoor mis te lopen. Magic Word is gevallen, Vuelta. Speelt dat al heel erg door je hoofd? Ik uh, heb nou ja, het uh, vlak na de proloog uh, in de Neko Tour te horen gekregen dat ik definitief uh, daar zal rijden. En uh, ja, dan, uh, dan zit het natuurlijk sowieso in mijn hoofd. En uh, ja, ik ben nu eindelijk goed in vorm. Het heeft uh, bijna een heel seizoen moeten duren voordat ik eindelijk de goede vorm heb. Dus daarmee wil ik hier ook wel graag wat laten zien. En niet alleen maar uh, een voorbereiding op de Vuelta. Je hebt gisteren inderdaad je goede vorm laten zien. Heb je je daarmee ook wel een beetje verrast? Uh, ja, ik, heb, uh, ik voelde me echt al heel erg goed. Al een hele tijd uh, met training en... Uh, Daarna in de ronde van Wallonië kon ik ook met de beste mee. En nou, daar was het niveau toch ook uh, behoorlijk hoog. Uh, vanavond maat Winta, die vervolgens in Sebast San Sebastian ook uh, helemaal vooraan meedoet. En uh, toen had ik wel het idee dat ik het hier kon laten zien. Maar ja, dat ik dan uh, op zich relatief gemakkelijk met die eerste groep mee kan en vervolgens vierde wordt. Ja, dat is uh, wel een uh, positieve verrassing. En het feit dat je nu zo kort op je tijdrit eigenlijk zo fris alweer bent, zegt ook wel genoeg. Hè? Ja, de vorm is, is duidelijk heel goed. En, uh, ja, het is, uh, dit is een beetje een teleurstelling op dit moment, maar... Uh, met wat nog in het vooruitzicht is, uh, kan ik me daar wel uh, overheen zetten. Nog twee dagen duurt de Eneco Tour en dan is het wat skill betreft op naar de Vuelta. Met een andere insteek dan in de Tour van twee jaar terug. Toch, Marijn Zeeman? Ja, zeker. Ja, ja, ja, omdat, omdat de ploeg zich wel echt enorm heeft ontwikkeld de laatste twee jaar. Dus we gaan wel met veel meer vertrouwen daar naartoe. En... Uh, ja, met, met Marcel hebben we gewoon een favoriet. Kittel, de sprinter. Ja, ja, met Marcel Kittel, dat is echt gewoon een favoriet. En ik bedoel, er zijn daar de topsprinters, met Kevin met Dish natuurlijk. Dus uh, ik zal niet zeggen van, nou, wij, dat, dat hij het zomaar even gaat doen, maar hij is wel absoluut een kanshebber. Dus dat, maakt het al, dat geeft al een hele andere spanning. Uh, en, en, en verder hebben we ook gewoon in de breedte, zijn we veel sterker dan twee jaar geleden. Dus ik, ik denk ook dat, we, dat alle negen renners die daar naartoe gaan, die. die, die uh, ja, die mogen best als, als doel hebben om in een beslissende vlucht te zitten... en, en uh, wellicht om te kijken of we een etappe zouden kunnen winnen. Marijn Zeeman, trainer en ploegleider van Skill... over de ambities in de komende Welta. In de Eneco-tour zakte Koen de Kort naar de 16e plaats... door de tijdrit in de regen. Hij staat nu op 1 minuut en 21 seconden... van de leider Edvald Boas van Hagen. Vanuit de Verenigde Staten, vanuit L.A. om precies te zijn. Fits and the Tantrums met Picking Up the Pieces. Eerder in deze uitzending hadden we het al over Marianne Vos. Zij komt volgend jaar in Londen dus niet in actie op de baan... waar ze eerder juist olympisch goud won. Ze kiest ervoor om uh, zich helemaal op de wegwedstrijden te richten. Aan de telefoon is Kirsten Wild. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, je bent ook in, in Londen, hè? net als, uh, als, als Vos, voor de verkenning van het uh, parcours. Um, hoe hoorde jij het nieuws dat Marianne afhaakt voor de baan, of wist je dat al lang? Um, nou, ik had het al een keer opgevangen, maar ik, ik hoorde het vandaag dus ook uh, officieel. Ja. Ja, dus, uh, ja, het geeft mij wel, uh, wel rust om uh, volledig voor de baan te kunnen gaan. Ja, wat, begrijp jij die beslissing? Um, ja, ik kan me voorstellen als je echt vo volle 100 voor de weg gaat, dat het ja, wel heel ingewikkeld wordt om ook nog een volledig naast toe te draaien. Mm -hmm. Maar voor mezelf zie ik die combinatie wel, uh, wel goed zitten eigenlijk. Ja, want dat wou ik zeggen. Jij doet het ook allebei. Uh, hoe, hoe sta jij daarin dan? Uh, maar ik, ik zie het wel, um, vooral met het spoor wat nu in Londen ligt, zie ik het wel echt als, als, ja, als goede combinatie. En ik denk juist um, door die snelheid op de baan gebruiken op de weg dat dat voor mij wel ideaal kan zijn. Ja, um, maar begrijp je, begrijp je volst dat zij denkt dat je eigenlijk dan maar voor één keer goud kan gaan? Nou, ja, ik denk dat het, dat het, een, het is inderdaad een lastige combinatie is. En je mm -hmm. moet. Het kost veel uh, concessies die je moet doen voor de baan, want je moet gewoon specifiek trainen, vooral voor een onderdeel als een omnium. Je hebt, je hebt de snelheid nodig. En ja, dat kost gewoon veel specifieke voorbereiding. Um, ik denk dat ja, ik denk dat, dat ik het wel. Voor mij wel haalbaar is, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat Marianne denkt: van uh, ja dat ze het veel vindt. Ja. Um, het zou dan om uh, om gaan. Hè? Jij hebt brons gewonnen op de wereldkampioenschappen dit jaar op dat onderdeel. Zie ja. um, je haar wat zijn concurrent of hoe moet ik dat zien? Nou ja, Marianne is concurrent op alle onderdelen voor iedereen, ja, denk ik. Dat is ook zo. Um, maar ja, Marianne kan goed uitvoeren op de baan. Um, ik denk ook zeker dat zijn concurrent is, als zij zich op zou toeleggen. Mm -hmm. Maar je, dan moet je er wel echt op toeleggen. Want het is wel een onderdeel ja, wat gewoon veel, veel voorbereiding kost. Je moet echt specifieke baantrainingen doen. En dat kun je er niet even bij doen. Nee. Wat dat betreft, ja, is het gewoon is het moeilijk. Maar is het, is het voor jou dan, uh, hoe moet ik dat zien? Is het een soort van fijn dat zij niet meedoet? <laughs> Concurrentie is natuurlijk altijd goed, dat maakt elkaar ook alleen maar sterker. Mm -hmm. uh, aan de andere kant geeft het mij ook wel wat rust dat, dat, dat ik dus volledig uh, hier voor kan gaan en dat ik gewoon een heel mooi, uh, mooie route kan uitstippen samen met de bondscoaches en dat we gewoon rustig kunnen kijken naar het ideale, het ideale plan richting, uh, ja, richting Londen met de weg en de baan. Ja precies. Is er, is er bij jou ergens een moment geweest dat je ook even gedacht hebt, moet ik dat doen allebei? Nou ja, het is wel heel lastig. Ik heb, ik heb dit jaar dus uh, vooral op de baan gericht in de winter en als je dan doorgaat dan, naar de weg dan merk je wel dat het niet ideaal is. Maar mm -hmm. Ik, ja, ik denk dat als ik dat goed uitstippel en goed over nadenk en een goede rust pak op goede momenten, dat het wel goed, uh, goed mogelijk is. Hoe, hoe druk wordt het voor jou komend seizoen? Komend jaar? Ik denk dat het best een druk jaar wordt. Ja. Maar dat is wel in het voorjaar, want dan zijn en, en een aantal banen gelijk door de voorjaarsklassiek op de weg. Ja. Waar we toch wat uh, ja, kunnen selecteren voor, voor de Olympische Spelen. Uh, ja, daarna moet ik zorgen dat ik op de rust pak. Ja, maar toch volledig naar Londen gaan focussen. Ja, heb, je, heb je al een beetje een indruk gekregen? Je bent er net, hè, in Londen. Nee, wij zijn echt net aangekomen. Ik ja. heb nog uh, niet veel gezien. Je hebt niks gezien. Um, nog even, laten we even kijken naar uh, jouw uh, uh, baanwedstrijden in Londen. Um, we hebben tijdens het wereldkampioenschap kunnen zien... Nou, Sarah Hammer is een hele goeie, hè. Uh, Tara Witten werd wereldkampioen. Jij pakte oh, ja. brons... Wij zagen eerder al hoor, dat Sarah Hammer zich al de komend Olympisch kampioen noemt. Dat lijkt me best lekker om, om dan te denken, nou, wacht even. Nou ja, dat denk ik misschien was het wel een beetje makkelijk... en dan eh, grijpen wij mooie prijzen. Precies. Nou, we spreken elkaar daar volgend jaar over. Dat is prima. Dankjewel, Kirsten Wild. Graag gedaan. We gaan naar voetbal. Willem 2, viert feest vanavond. Uh, want de club bestaat precies 115 jaar. Maar toch was er wel een smetje op die mijlpaal. Want in Tilburg kwam Willem 2 niet verder dan 1-1 tegen Goat Eagles. Voor aanvoerder Arjan Swinkels maakt dat het feestje dus niet helemaal geslaagd. Nee, ik denk dat we het hebben laten, het hebben laten liggen in de tweede helft. Ik denk dat we gewoon een hele goede eerste helft spelen. Waarin Goat Eagles eigenlijk niet zo heel veel te vertellen heeft. En uh, bijzonder weinig over de middellijn komt. En, uh, ik denk dat we daar uh, 2-0 moeten maken. En uh, na rust uh, zien we een beetje hetzelfde beeld als wat we tegen Veendam hadden. Dat, het, uh, dat uh, die clubs die gaan gewoon alles of niks spelen. En uh, daardoor gaan wij minder voetballer. Eigenlijk wel, eigenlijk wel een beetje in paniek raken. En daardoor komen zij in de wedstrijd. En uh, ja, uit een meidje van ons maken zij 1-1. Hoe oh, komt, oh, komt dat, die terugval? Nou ja, je ziet dat zij gewoon alles of niks gaan spelen. Ze gaan, over, ze gaan op het middenveld meteen doorzetten, ze zetten alles vast. Waardoor uh, eigenlijk meer ruimte zou moeten zijn, maar waar, waar ze wel overal één op één gaan spelen. Ja, en dan moet je, dan moet je het geduld houden. Ja, Daar hebben we te weinig gehouden vandaag. Begon zo mooi. Gigantisch vuurwerk, feest, allemaal oud-spelers. Iedereen was klaar voor een grootse heppering. He, precies vandaag 115 jaar. Je komt voor, geen vuiltje aan de lucht. De eerste nee, nee, helft, want ik hoop dat Coet vier keer ook in de middeline is geweest. En de tweede helft heb ik naar een andere wedstrijd zitten kijken. Ja, nou ja, dat is ook wel de verdienste van go Eagles. Maar ook vooral dat wij zelf uh, niet rustig genoeg blijven om te blijven voetballen. Alleen ik denk wel dat we na, die, uh, na de 1-1 nog een hele grote kans krijgen op 2-1. Zij houden wel beter van het spel zonder echt gevaarlijk te zijn. En ik denk dat wij uh, op die counter met Dennis Reusser eigenlijk gewoon ook nog de 2-1 hadden kunnen maken. Maar ik denk als je kijkt, uh, de eerste helft was voor ons de tweede helft is dus voor uh, Go Eagles. Ja, dat wij... Uh, tevreden moeten zijn met de punt, al klinkt dat een beetje somber. Ja, zeker voor de jarige en verfde kampioen op eigen veld, waarvan iedereen toch verwacht voor de ogen van 10.000 man, die gaat het maken. ah, nou, weet ik niet, de verfde kampioen, dat wordt, wordt in de mond gelegd, hè. wij nooit geroepen. En ik denk dat GoTegels ook wel een ploeg is die bovenin mee gaat draaien. Dus ik denk dat je wel de, de, de twee ploegen hebt die in de top 5 of 6 gaan spelen met de, van deze competitie en dan denk je dat ik... Ja, dat je niet, te, niet tevreden mag zijn eigenlijk met de 1-1... maar gezien de, de tweede helft had je ook niet echt heel veel meer mogen vragen, denk ik. Is het wennen voor jullie? Nou Weet ik niet, denk ik niet. Het is weer zo'n nieuw team. Ik denk dat er van de jongens die vorig jaar spelen, dat, dat er drie of vier zijn. En, uh, die moet even omschakelen. En voor de rest hebben we gewoon heel veel ervaring gehad uit de eerste divisie... die precies weet hoe het zit. Dus ik denk niet dat het heel erg winnen is. We hebben een trainer die uit de eerste divisie komt. Dus. Ik denk niet dat dat uh, het geval is. Tegenover me staat een man die niet weet wat de eerste divisie is. Hè? Die het nu voor het eerst meemaakt. Ja, dat wel. Ja. Dus, uh, ja, voor mij is het uh, even wennen. Maar uh, ja, op zich moet ik zeggen dat het aanpassen redelijk snel gaat. Ga je nou een heel vervelend feestje vieren... Nee, ja dat ook niet. Er is niks aan de hand. Je moet gewoon vasthouden in de eerste helft. En uh, lering trekken uit die tweede helft. En uh, morgen gaan we gewoon het uh, bekijken en bespreken. En dan uh, vol uh, goede moed uh, volgende keer weer naar uh, Dordrecht uit. Zo is maar net. Arjan Swinkels zei dat. Het is voor FC Twente een bijzonder beladen wedstrijd morgen tegen AZ. Het eerste competitieduel in het eigen stadion in dit seizoen, de Golsvesten. Het stadion waar deze zomer twee mensen verongelukten toen het dak in aanbouw instortte. Voorzitter Joop Munsterman gaat terug naar die fatale dag, 7 juli. De dag van de ramp was... Uh, ja, trad hier een, plotseling de volledige stilte in het stadion in. En je moet je voorstellen dat daarvoor natuurlijk enorm veel extra bedrijvigheid eh, was. Eh, auto's rijden af en aan, want we waren aan het eind van de bouw van het stadion. En eh, dan is het eh, ja, zoals Simon en Carfunkel zingen: de Sounds of Silence hier in het stadion. En eh, ja, dat is ons niet meegevallen, moet ik zeggen. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Zo'n tien seconden stil is op de radio zeggen we altijd... dat duurt ontzettend lang. Hoe lang is het hier stil geweest? Ja, maar dat is eigenlijk wel te vergelijken. Dat is inderdaad een bom van stilte. Ja. Nou, we konden de eerste tien dagen ons stadion niet in. Dan vrees je wel, hoor. Want uh, veronderstel dat de constructie niet goed was geweest. Ja, dat we de club op kunnen opheffen. And the vision. That ja, was planted in my brain. Still remains. Within the sound of silence. Je had natuurlijk direct te maken met, uh, met, met, met twee uh, dodelijke ongevallen hier. En daar hebben wij ons echt uh, volledig op geconcentreerd. Omdat uh, ja, ze zijn wel onderdeel van die FC 20 gemeenschap. I turn my collar to the cold ja, je kruipt eigenlijk in het verdriet van die mensen. Ik geloof dat een paar uur nadat haar man was overleden, de weduwe van een man uit Aldezaal hier bij die bloemenzee stond. En dan hebben we gewoon 2,5 uur mee op de tribune zitten praten. Die wilde ook hoog het stadion in en voelen hoe hoog dat dan eigenlijk was. People, ja, dan zit je er wel vol in hoor. People talking without speaking. Hearing without listening, people Wij houden nu stilte. Uh, we laten wat beelden zien en, uh, van de slachtoffers en uh, ja, nou, ik spreek even kort in de stadion en dan, uh... ja, dan is het een soort afsluiting uh, van uh, het drama hier. Maar niet voor hen dat besef ik ook heel goed.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 C'est vivre la vie, glisser sans retenir. houden. les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au vrai des gens. C'est con, c'est con peut être con, à se cacher de soi-même. If I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a c'est bit of a little bit a little bit of Van het uh, debuutalbum van de Franse zangeres Zaz... hebben wij een Radiotour vaak uh, Jeveux gedraaid. Vorig jaar was dat, maar deze is ook fijn. Le long de la route. In Almere maakte Dan Gdzuric zijn rentree in de Nederlandse basketbalploeg. Na een jarenlang verblijf in de NBA is de Hagenaar op dit moment op zoek naar een club. Een mooie gelegenheid om uh, de blik eindelijk weer eens te richten op Oranje. Dat vanavond oefende tegen Georgië. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Kijk, dat is nog eens een ontvangst in het topsportcentrum van Almere. En dat voor een oefentoernooitje. Welkom at Eurojam. Waaraan ook de Nederlandse ploeg meedoet. En in die Nederlandse ploeg een man die lang, lang, lang geleden voor het laatst uitkwam voor Oranje. Hoe lang geleden ook alweer precies? Oh, lang, lange tijd. Volgens mij in uh, 1995 of zo. En hoe lang had je toen gespeeld? Volgens mij wel uh, best wel kort, ja. En uh, het enige wat ik kan herinneren is dat ik uh, alleen dunkte. En nu is hij terug. En dan, hij is terug in Nederland. Geef hem een heel grote applaus met nummer 15, Dan Getzurich Die lange afwezigheid van Dan Getzurich heeft alles te maken met zijn activiteiten in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie, de NBA. Ik wou een natuurlijk goede contracten hebben en ik wou niet geblesseerd raken of die kans oplopen. En dan, uh, toen de tijd had ik een familie, een kinderen, dus. Uh, toen uh, wou ik echt met mijn familie zijn. En nu, omdat ik zo lang al in de NBA heb gezeten, dacht ik van nou ik moet uiteindelijk wel uh, natuurlijk van het Nederlandse team komen. Want, uh, ik, bedoel, ik, kan, uh, ja, ik, ik had gewoon het gevoel om, om uh, uh, mee te spelen. Jarenlang was Dan Zurich actief in de States. De langste tijd voor de Milwaukee Bucks, maar hij speelde ook voor de Golden State Warriors. Het was natuurlijk een mooi leven, show en veel geld. Zurich is een van de best verdienende sporters uit Nederland. Maar voor hem gold vooral dat het een topsport bestaan was. Ja, het is uh, zeker een uh, keihard topsport. Ik bedoel, ja, natuurlijk komt natuurlijk uh, glitz en glamour. Uh, meer uh, kansen, meer wat dan ook. Um, maar je moet natuurlijk uh, nuchter blijven en uh, humble. Zolang je jezelf blijft, dan uh, kan het alleen maar de goede kant op. Of de toekomst van Dan Zurich ook in de NBA ligt, is nog maar de vraag. Er geldt op dit moment een staking in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie. Het zou zomaar kunnen dat Zurich je geluk gaat beproeven in Europa. En ook de toekomst van een andere NBA-speler uit Nederland is ongewis. Francisco Elson. Hij kent het Zurich maar al te goed. Ja, we hebben samen gespeeld bij de Milwaukee Box en uh, het uh, viel me hartstikke goed, volgens mij. Hoe heb jij dat ervaren, die periode, met hem? Ja, goed, ik heb hem een beetje leren kennen en uh, ik ken hem voorheen uh, van de jeugd, maar verder niet. En uh, onze tijd in Milwaukee heb ik hem wat beter leren kennen. En nu zitten ze dus samen in de Oranje Selectie. Elsen speelt vandaag niet mee, maar dit is nog oefenen. Straks komen de EK kwalificatiewedstrijden en die zijn belangrijk. En dan, als Oranje aantreedt met twee NBA'ers, dat doet natuurlijk wel wat. Um, natuurlijk is het een, uh, het intimideert hè? als je zegt van uh, Nederland komt met twee NBA spelers. Natuurlijk staan alle teams te kijken met open ogen van oh, nou moeten we even gaan opletten en uh, welke spelers het zijn natuurlijk. En uh, dat is interessant en kan alleen maar leuk uitpakken. En er speelt nog iets mee met hun NBA-ervaring. Kunnen Elsen en Getzurich ook de andere Oranje spelers beter maken? Dat denkt althans de bondscoach Gary Kadar. They have a lot of experience, so uh, they can they can see, they can they can talk with them, they can uh, see them how they're practicing, how they're playing, and this uh, uh, dynamic is very good voor them. Ja, hij komt binnen de lijnen. 15, Dan Gazzuric vervangt Robin Smulders. En dan is het moment daar. Dan Gazzuric maakt officieel zijn rentree in oranje. En wat hem betreft is hij vaker in dat shirt te zien. Ik denk dat ik meer uh, structureel uh, uh, erbij ben. Uh, vooral nu dat ik hier ben, is gewoon heel veel uh, ja, uh, butterflies in mijn stomach, I would say. Um, vlinders in mijn buik, hè? Maar niet romantisch, maar... <laughs> veel spanning en, en uh, excitement en al dat soort dingen. En, uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik echt terug wou mee wou spelen... natuurlijk met al die gasten die, die ik dan ken. En, nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Dat waren de cheerleaders. Overigens verloor Nederland de wedstrijd van Georgië met 72 tegen 77. Het zijn succesvolle dagen voor de Nederlandse zeilers in Londen op het Olympische Water, waar volgend jaar de medailles worden verdeeld. Vindt nu een pre-Olympisch toernooi plaats. En de oogst is goed een jaar voor de Spelen. Gisteren verzekerde Marit Bouwmeester en Dorian van Rijsselbergen zich al van een gouden medaille. En vandaag kwamen daar nog twee bij, twee medailles. Brons was er voor Lisa Westerhof en Lopke Berghout in de 74-klasse. En er was verrassend zilver voor Rutger van Schaardenburg... Een medaille die uit het niets lijkt te komen. Um, dat ik hier heel win, uh, wel een beetje uit het niets. Uh, ik heb nog nooit zo'n prestatie behaald, dus uh, dat komt wel eens uit de lucht vallen. Maar de progressie die ik wel de afgelopen momenten en evenementen heb neergezet... laat ik wel zien dat ik uh, bij dit niveau hoor. Ik uh, heb het alleen in het verleden niet altijd vol kunnen houden. En nu wel, dus uh, ja en nee. Je kijkt heel trots en terecht, want dit is voor het eerst dat je op het podium staat op een heel groot evenement. Dat klopt, klopt. Ja, ja, ja. het was heel spannend voor vandaag. Je kon de eerste, tweede, derde of vierde worden. En uh, dat is natuurlijk de spanning, het zal toch maar niet dat je er net buiten valt. Maar uh, ja, ik kon gewoon lekker voor de, uh, voor, voor de gouden plak uh, strijden. Het, is... het leek alsof ze elkaar bezighielden, jouw concurrenten. En toen dacht ik even, honden vechten om mijn been en uh, van Schadeburg. Gaat ermee heen, want je kwam als eerste in de, bij de eerste bovenboei. Ja, klopt, klopt. Uh, in het begin zag ik ook in de start dat uh, de nieuw zeelander en Australië elkaar een beetje bezig hielden. Ik dacht, nou prima, zolang ze mij maar niet uh, in de weg zitten. En ik heb heel lekker uh, mijn eigen race gevaren. Dit is een heel moeilijke omstandigheden, omdat de wind van alle kanten komt. En uh, je nooit echt zeker bent van je positie. Maar uh, ja, met, met mijn eigen plan en mijn eigen strategie, dat werkte. Uh, ik uh, voelde de wind goed en ik uh, kwam één boven, dat was top. En dan uiteindelijk zilver. Wat zegt dit jou, nu één jaar voor de Spelen? Dit zegt mij dat ik uh, zeker op de goede weg ben. Eigenlijk uh, wilde ik op nee, wat we mijn, volges, voor, wow, sorry. mijn voorgestippelde programma, mijn plan, hoe ik het in mijn gedachten had, zou ik op dit niveau volgend jaar willen zijn. Maar uh, de stappen zijn wat groter gezet. Dus uh, ja, dit uh, biedt heel veel perspectief. Jullie zijn gestart met een, een groepje van vier onder leiding van uh, Jaap Sielhuis. Allemaal uh, jonge talentvolle uh, lezenzeilers. Er komen twee bovendrijven. Dat is Roelof Bouwmeester, de broer van Marit en jijzelf. Uh, dat wordt nog een heel gevecht straks om de Olympische plek. Jazeker, er komen één heen gaan. En uh, daar zullen we allebei uh, volle bak voor gaan. Want jij hebt nu een volle nominatie, dat heeft hij ook. Wanneer wordt dat straks beslist? Het is mogelijk in Perth, in december, uh, waar de wereldkampioenschappen zijn, in Australië. Uh, als daar niet beslist wordt, uh, zal het in het voorjaar zijn. Zijn jullie vrienden? Ja, zeker. Het is uh, een van mijn, ja, bij het zeilen in ieder geval een van mijn beste vrienden. Ik kan heel goed met hem opschieten, altijd heel gezellig. En ook met het zeilen is het top. Dus ja. Dat scheelt misschien, want twee jongens op hetzelfde niveau, die daarin groeien, jullie stimuleren elkaar. Ja, we stimuleren elkaar zeker. Ja, ja. Ik, uh... Ik uh, maak heel veel progressie door dankzij hem. En ik hoop dat hij ook uh, wat aan mij heeft om een betere zeiler te worden. Dat was de zilveren medaille voor Rutger van Schaardenburg. Zoals gezegd pakten Lisa Westerhof en Lopke Berghout een bronzen medaille. Op zich een prima prestatie, maar in de medal race ging het allemaal niet zo prima. Westerhof en Berghout kregen een straf van de jury... en eindigden daardoor als tiende in die medal race. Dus dat was toch even balen voor Lopke Berghout. Ja, inderdaad. Uh, we waren er helemaal klaar voor... Uh, we hadden voor de start echt alles besproken, alle scenario's waar we scherp op moesten zijn. We zijn heel vroeg het water opgegaan om de wind readings te nemen en te kijken wat de wind allemaal deed. We hadden een echt super mooi plan. En we gaan van start. Echt een super mooie start. Uh, we hadden gekeken of er een pompvlag ging, die hing. En na de start begin ik te pompen om als eerste boot weg te schieten. En uh, nou, ik denk uh, 15 pompen, ik was heel lekker bezig, uh, komt er ineens een juryboot achter ons aan en die uh, geeft ons een vlag. Toen, uh, ja, we waren heel verbaasd, want we gingen aan onszelf twijfelen van... Even, dan moet je dus een rondje varen en ben je meteen uitgeschakeld. Nou, inderdaad, zeker in, op die medalracebaan wil je gewoon aan een kant zitten. En dat is ook waar wij als eerste heen wilden, een kant op en, uh, en daar uh, onze slagzaal slaan, zeg maar. Ja, en dan moet je een rondje draaien en dan ben je de laatste boot die overal komt... Aan iedere kant. En dan is het heel lastig om uh, nog naar voren te varen. Um, ja, we hadden op, op zich nog wel aansluiting. Um, maar ja, de, eerste, de boten 1 en 2, Japan en Engeland, die lagen gewoon al in de kopgroep. En die moesten vijf boten achter ons finishen. Het enige wat we konden doen was uh, Brazilië en, uh, en Israël dicht bij ons houden. Nou, dat is gelukt. Jullie hebben dus brons gehaald, Lisa Westroff. Uh, maar tiende finish in de medalrace, dat voelt niet lekker. Nee, dat zeiden we net ook al tegen elkaar. Dat is echt heel, heel vervelend. En uh, dat is ook ons niet waardig. En uh, ja, de manier waarop is natuurlijk echt heel, heel vervelend. Die, uh, ja, die onterechte vlag. En uh, ja, zo'n scenario bedenk je niet van tevoren. En, uh... Terwijl jullie juist zo goed bezig waren... een beetje uh, aarzelend begonnen, als ik dat zo mag zeggen, in de series... Langzamerhand werden de uitslagen steeds beter. Twee keer een winst gepakt. Ben jij nu ook over je vijverherstel heen? Um, ja, ik ben zeker, zeker gezond. Um, zeker, maar voor, de, voor harde windwedstrijden die fysiek uh, loodzwaar zijn, uh, ja, ben ik nog niet waar ik wil zijn. En um, Daar heb ik wel de komende maanden de tijd voor, richting Peurt. Waar, waar we verwachten dat het hard gaat waaien. Dus um, dat, dat komt wel goed. Ja. Lopke, jullie hebben bijna elke race gezegd weer veel geleerd vandaag. Was dat het evenement dit jaar? Ja, we hadden dit jaar natuurlijk heel weinig wedstrijden gedaan. We realiseerden ons zelfs dat we vorig jaar voor het laatst een volledige serie hebben gevaren. Uh, Delta Lord Regatta was half, Silver Gold was, hebben we een aantal wedstrijden geskipt uh, om, om fit te blijven voor de wedstrijden met minder wind. En um, ja, dan merk je gewoon dat je wedstrijdritme mist, uh, wat roestigheid in de teamwork, in de communicatie. En uh, daar hebben we gewoon heel hard aan gewerkt deze week. Er zijn heel veel dingen duidelijk geworden en uh, de laatste wedstrijden hebben we dat heel goed weten op te pakken. En ja, dat zag je ook in de resultaten terug. Dus deze weg moeten we voortzetten en dan uh, heb ik er heel veel vertrouwen in. We zijn echt uh, een goed team samen, zo voelt het, ja. Is de week, uh, Lisa Westerhoff, is de week dan nu toch geslaagd, ondanks deze domper in, uh, in de medal race? Ja, ik denk dat we die tiende plek in de medal race uh, even moeten vergeten. We weten wat er gebeurd is. En uh, ik denk, ik, wat ik heel knap vind uh, en waar ik ook heel tevreden over ben, is dat wij dat die roestigheid in het begin van de week hebben om kunnen zetten in een stijgende lijn. En, uh, en een proces uh, zijn begonnen qua teamwork wat echt wat direct zijn vruchten afwerpt. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. Ja. U hoorde verslaggever Ayot Kloosterboer met Lopke Berkhout en Lisa Westerhof. Morgen is er nog een kans op een medaille voor Nederland. Want in de FINklasse ligt Pieter-Jan Posma op koers voor zilver. Grati, Elvin Bishop, alweer 35 jaar oud, fooled around and fell in love. Ja, we hadden uh, u beloofd dat we nog uh, zouden proberen in ieder geval... om um, contact te krijgen met iemand die bij het gesprek in Barcelona is geweest. Ik zal het even uitleggen. Dat is niet meer gelukt. Uh, iemand van Ajax. Want er was een meeting met Johan Kruijf in Barcelona. Ajax laat op de site wel weten dat het een goed gesprek was. Steven ten Have, de voorzitter van de Raad van Commissarissen... die zegt dat de delegatie zeer gastvrij is ontvangen. En dat er stevig is gediscussieerd over de vervolgstappen... die Ajax moet maken. Dit was Langs de Lijn, straks met het oog op morgen... met Max van Wezel. Een goedenavond.